De Jagersvereniging is blij dat PvdA en VVD een alternatief wetsvoorstel hebben ingediend over de jacht. Volgens de vereniging krijgen de jagers daarmee het vertrouwen dat ze verdienen. De twee coalitiepartijen kunnen zich niet vinden in het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma. Zij wil dat jagers eerst bewijzen dat er teveel wild rondloopt en ze moeten vooraf zeggen hoeveel dieren ze willen afschieten. In het voorstel van PvdA en VVD staat dat de jagers alleen achteraf moeten rapporteren. Natuurorganisatie? Moeten samen met jagers en natuurbeheerders vaststellen waar en op wat wordt gejaagd. Het lichaam dat vorig jaar oktober aanspoelde op een strand op Texel is van een Syrische vluchteling van 22. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De man had met een andere vluchteling een speciaal zwempak gekocht in Calais. En vanuit de Franse plaats probeerde ze naar Engeland te zwemmen. Maar de Syriër overleed en spoelde bijna drie weken later aan bij de koog. Het lichaam van de andere vluchteling werd op een strand in Noorwegen gevonden.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 De banken hebben weer een eigen IBAN omrekendienst op internet gezet. Klanten kunnen daar een oud bankrekeningnummer invullen plus de naam van de bank. Ze krijgen dan het volledige lange IBAN-nummer te zien. In april werd de omrekenservice gestaakt. De banken zeiden dat klanten inmiddels zelf de nummers wel konden omrekenen. Maar na veel kritiek bedachten de banken zich. Het weer geregeld zon, het blijft droog. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen geregeld zon en 14 tot 18 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is nog langzaam rijden op de A10-dering Amsterdam richting Den Haag... tussen Kadoelen en Westport 2 kilometer, heeft te maken met een ongeluk. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 2 kilometer... staat een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Knopen Lunette 10 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. De nasleep van een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht... bij Soesterberg nog 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie... I'm sorry.